بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. وفندق. نبدأ مع فقرة الازان. المؤلف من شهدي رحمه الله عزّ الازان السنة. De azan in de taal betekent het melding maken, dus iets duidelijk maken. En volgens de moestalah van de fuqaha, dus volgens de terminologie van de melikia, betekent het duidelijk maken dat de gebedstijd is ingegaan. Hij zegt het is sunnah. Imam uh, al-Abi azhari zegt in zijn uitleg op Muqtas Khalil, dat Het is Sunna Mu'aqada Voor de moskee Dat zij zijn doen Ook al, dus iedere moskee doet zijn eigen zijn. En dat zegt hij ook Sunnah in iedere plek Waarvan de norm is dat zij bijeenkomen Om te bidden, zoals dus de Jawami' Jami' is meestal de grote moskee waar de wordt gedaan En de masjid uh, is de moskee waarin uh, Juma wordt geweden en waarin en die soort mesjid die ook waarin geen Juma wordt geweden. Dus mesjid is algemeen dan Jamea. Hij zegt ook al zijn twee moskeeën naast elkaar. Ze zijn naast elkaar gebouwd, het is sunnah. Om in iedere moskee zijn te doen, ook al zijn ze naast elkaar. Dus dat maakt niet uit. En Fad Kivaya voor de streek, dus bijvoorbeeld de, de land, bijvoorbeeld je hebt grote steden waar mensen wonen. Iedere streek, het is Fad Kivaya op hun dat ze azen doen. Dus het is haram dat de hele streek, bijvoorbeeld uh, zeggen heel Amsterdam en de omgeving doet geen azen. Stel voor het was daar Islam, ja? Heel Amsterdam en de omgeving doet geen RZ, Dan zijn ze allemaal schuldig. Haram. Wat ze doen. Maar als eentje het doet, dan is het genoeg. Hij zegt. Ook al zijn de, de moskeeën, de moskeeën twee, dus eentje is onder, de andere is boven. Met de moskee vet in Amsterdam. Beneden heb je Marokkaanse moskee, boven heb je Turks moskee. Dus als zij beide azijn doen, dan, uh, het is voor hun beide sunnah om AZijn te doen. Hij zegt het is haram om er zijn te doen voor de tijd. Het is haram om er zijn te doen voor de tijd. Dus bijvoorbeeld het door is om uh, 1 uur en jij gaat er zijn doen om 5 voor 1 of 10 voor 1. En in Dali-Islam, als iemand dat doet, dan wordt hij uh, krijgt hij uh, naar de rechter gebracht en dan wordt hij bericht en gedisciplineerd. En uh, mijn vader, hij vertelde mij toen hij nog uh, in het dorp woonde in Marokko, in Mtiwa. Hij zei tegen mij van, het was ramadan. En hij was bezig met uh, schapenherden. En het was middag. En ze zaten te wachten op de maghribgebed. Het was ramadan. Uh, dus hij, hij stond op. Hij ging kwartier voor tijd. Uh, hij zei, ik, ik deed geen adem, hij zei, het uh, was niet mijn intentie om adem te doen, maar hij zei, ik deed te queer, ik deed Allah, hoe ik wel. Allah, hoe ik wel. en volgende dag, kwam, uh, je hebt een gouverneur, over een groot gebied, en dan heb je een, een kleine emir, uh, voor iedere dorp, rechter, en uh, zijn hulpdienst, en die hulpdienst die, uh, drie gezinnen die hadden gegeten. <laughs> ze dachten eens, er zijn eens ingegaan. En ze wisten dat mijn vader het was. Dus ze gingen naar die assistent van de hele politie. Maar dan van de rechter. Gewoon in, in de tijd van Sharia in Marokko. En toen kwamen ze hem halen. Zeiden tegen hem van, eh. Uh, We zien jou daar ergens bij zo'n, eh. Uh, <laughs> bij zo'n, eh. Uh, ja, ik weet niet hoe die plek wie dat in Nederland is, maar zo'n berg, daarom de hoek, zoiets. Bij die tuinen van die naast die huis van D, D. Dus hij ging naartoe en onderweg was er zo'n, uh, een, een, uh, een tuin met, uh, met, uh, hoe noem je, lozen? Eh, zeg je dat? Amandelen, amandelnootjes. Dus onderweg hij pakte en hij eet. Hij pakte en hij eet in hij, de hele kamies had hij zo gefilterd ermee. En toen hij daar kwam, zij zaten thee te drinken, dus hij lacht voor hen daar zo. Zei tegen hen: Hier, kunnen we lekker eten? Terwijl, ja, wat willen jullie? Wat is er om daar? Toen zeiden ze tegen hem: Van luister, waarom heb je er gedaan? Mensen hebben gegeten te vroeg, Ramadan, door jou. Hij zei: Ik heb geen er gedaan, ik heb alleen te kweer gedaan. Hij zei: Ja, maar die mensen in de war gelijk. Hij zei: Nee, die mensen, ze waren gewoon eten. Hebben ze mij, ze hebben het schuld gegeven? In ieder geval. Toen zeiden ze tegen hem, uh, hun, ze zeiden van waar heb je deze amandelen, hij zei van deze steun hier. zeiden ze oké. Okay. Hebben ze hem bericht, gewoon zo uh, had gepraat. Maar ze zeiden van hij eigenlijk laten, uh, dat hij dat moest oogsten die, uh, die amandelen. Maar hij zei, we zien, je hebt ze allemaal opgevreten nu. Klaar, ga maar weer terug naar huis. Als je nog een keer dat doet, dan, word je, dan krijg je een pakje laag of sorry. Dus dan krijg je zo'n voorbeeld van hoe het uh, gebeurt. Dus het is haram om er zijn te doen voor de tijd. En als je het doet, word je uh, strafbaar, zullen we zeggen. Hij zegt, je moet lukken zoals ik net zei, is uh, vermelden. Er zijn in de taal, Arabisch taal, betekent het vermelden: iets vermelden. En uh, in de terminologie van de Falkaha betekent het: duidelijk maken dat de tijd van het gebed is ingegaan. De verplichte gebed. En er zijn alleen voor ver, uh, verplicht gebed. Er is geen er zijn voor uh, Salat al-Eid, of uh, Salat al kusuf er is geen er Ook niet voor Nafila, niet voor Sunnah, alleen voor Fat. Bi al-Fazin Dus met. Termen die wettelijk zijn vastgesteld. Die zijn vernoemd in de Sunnah. En die ahadith ga ik later vermelden. Van eh, hoe is de Azan tot stand gekomen? Hoe is dat gebeurd? Als ik het einde van het leven zal Hij zegt, en de Azan. Het is een voorwaarde dat ze op volgorde zijn. ...en de volgorde die, die hij heeft genoemd. Hij zegt en de volgorde is, dat je zegt Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dus Allah, na, na deze hoofdstuk, gaan we de fouten die worden gedaan in Azzan. Allah moet sowieso uh, met, uh, je moet je stem een beetje in de midden. Allah, niet uh, voren dus niet in het begin, niet bij de hemza. want dan is koffer want dan zeg je vragend, dan maak je het vragend, is Allah groot zeg je dan, maar als je zegt Allahu Akbar, dus in het midden dus na de lijn doe je med, en dat is dat je, uh, je je verlengt het dan is dat bevestigend, Allah is, uh, is de grootste dus Allahu Akbar en je stopt op sukun. Niet, je zegt Allahu Akbaru. Allahu Akbaru. Nee, de norm is dat je stopt op sukun. Allahu Akbar. Dra sukun. Allah. Ja, gaat hij weer traag doen. Ja, mijn laptop is traag, dus ik, ik kan niet zo duidelijk schrijven. Oké, okay. dit is Elif, deze hier is Elif, die begint streep. Die tweede is lem, maar die lem die spreek je niet uit. Kamaria. En deze tweede lam. Allahu akbar. Dus die lam, deze lam, deze verleng je. Met zit daarop. Die verleng je, dus je doet de Allahu akbar. Grab je dus deze lam bedoel ik. Dat is een letter. Het gaat niet om de hemze. Je kan niet, het uh, gaat niet. In het Nederlands schrijf je A dubbel L A. Die A eigenlijk moet twee A zijn. Allah. Ja, ze bedoelt A. Als je zegt A. Ja, nee, niet A. En ook niet E. Gewoon Allah. Ja, dat van van de tejuid. Sommige mensen zeggen A. Het moet niet A, ah, A, ah, A. Ah, gewoon A. Ah. Het gaat niet om die... Uh, of uh, Als je die fout maakt, dat is een kleine fout. Maar als je die A, ah, dus die Lhamza, als je die verlengt, is koffer. Is, uh, dan zeg je vragend. is ghal een fout. Maar als je zegt, het gaat om Allahu Akbar. Je moet het met doen. Op, Na de lijn. Of niet zwaar te maken. Is gewoon. Uh, hoe noem je dat? Met. Dat die langer wordt. Dus, al, dus bij de azaan zeggen we Allahu Akbar, Allahu Akbar twee keer alleen, niet vier keer. Ja, de klank heb ik gezegd. Het moet niet de A en ook niet de E, met het stilke maar het moet Allah. Dus in de Azan zeggen we twee keer Allahu Akbar, niet vier keer De Azan van de ulama in Medina en hoe de fuqa van Medina het hebben overgenomen van de sahaba en de sahaba van de profeet Is twee keer Allahu Akbar, niet vier keer قلنا لخشة اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ديزه Bijvoorbeeld iemand kan gaan in Arabisch, hoor je vaak, dat is ook fout maken. Ja, bewust, ja. En het maakt de ezan ongeldig, want dan heb je de azen, heb je niet correct gedaan. Dus, twee keer Allahu Akbar, en dan twee keer ashadu Allah, ilaha illallah, twee keer ashadu Muhammad al rasulullah. Allahu Akbar moet harder, dan is het deel illallah, de eeuw. En dan de eeuw. En dan het de het de eeuw. dan is het deel En dan is het de eeuw. dan En dan is het En En en daarna zeg je, Hayya ala salaa, Haya ala salaa, Haya ala falaa, Haya ala falaa, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Deze azen hoor je nergens. Niet in Marokkaanse moskeeën, niet in Turkse moskeeën, hoor je bijna nergens. Alleen in Marokko. In bepaalde moskeeën. Voor de moskeeën waar nog de oude medik geleden komen. Maar deze, ik heb hem nog nooit gehoord in Nederland. En ik heb een keertje zo'n uh, zo zijn gedaan in zo'n moskee. En dat was zo'n uh, anti-mishab mannetje. En die zegt mij: Wat doe je? Wat doe je? Waarom herhaal je dat? Ik zei tegen hem: Het is aanzijn uh, van de uh, maar van, van Medina. Hij zei: Hoe bedoel je? Ik zei tegen hem: Het staat in sahel moslim. Hij ah, zei deze ken ik niet. Toen liep hij weg. Ik dacht, ja, als jij het niet kent, kun jij alles dan. In ieder geval, deze is heel onbekend. Maar dit is de medica Ik weet niet of ze hem nog in Medina doen. Maar in, in Medina, ik heb er nooit op gelet. Maar deze doen ze nergens in Nederland. Alleen in Marokko in bepaalde steden. Dus, wat is, er, wat is het ken uh, kenmerken ervan? Twee keer de en teshahud eerst rustig en daarna hardop en daarna zegt hij en in het gebed van subh dus dan dat is een uitzondering want we zeiden het is haram om zijn te doen Voordat de tijd is ingegaan. Van, van het gebed. Behalve subh. Subh is uitzondering. Dan mag je de azaan doen. De eerste azaan. Want subh heeft twee azaan. De eerste azaan doe je. laatste zesde deel van de nacht. Kie kun je azaan doen. Dus je deelt. Tussen Maghreb en Fajr. Deel je door zes. En de laatste zesde deel. Vanaf dan mag je azaan doen. Voor sub. En als dan Fajr daadwerkelijk ingaat Dan doe je nog een keer azan Dit is de majoe mening in de middag, En in de azan van de sub voeg je toe Als Salatu chayrun min Het gebed is beter Dan het slapen En dit heeft Bilal gedaan uit zichzelf ja, de profeet heeft hem niet verteld, niemand heeft hem verteld. Dit heeft hij, want hij zag de profeet slapen. En toen zei hij, van, As-salatu gero minanel, As-salatu mina minanel, Toen de profeet wakker werd, toen hij dat zei, zei hij tegen hem, Doe dit in jouw azan, Want Bilal was diegene die azan deed. Hij, eh, uh, Ibn Hij zegt het is niet toegestaan, dus het is haram om azijn te doen voor een van de vijf gebeden, zelfs de Jumma'a, ah, voor haar tijd. En als je dus de azijn doet voor de tijd, het is haram, maar als het wordt gedaan en je hebt nog niet gebeden, dan moet je de azijn opnieuw doen. Ja, dan moet je de azaan opnieuw doen. Als je al hebt gebeden, dan niet. Want dan heeft het geen nut, je hebt al gebeden. Maar stel je voor, je hebt de azaan en het gebed, heb je voor de gebedstijd gedaan. Dan moet je en de azaan opnieuw doen en het gebed. En ook voor juma ah. Waarom zegt hij voor juma ah? Want... Imam ibn Habib, hij is een grote uh, mujtahid in, uh, in de Malik Madhab uit Andalus. Hij zegt: Het is toegestaan om erzijn te doen voor de zowel. Wat is de erzijn? De zowel hadden we gezegd: Tijd van door, als de tijd van door begint. Dus je mag geen erzijn doen voor Jumu'ah voor de tijd van door. Dus voor de zowel. Imam ibn Habib, hij zei. Het mag. Je mag er zijn doen voor Jumua, voor Zewel, maar je mag niet Jumua bidden of beginnen met Jumua, pas naar de Zewel. En daarom hebben ze gezegd, dat zowel zodat je rekening mee had. Want er is gelef in de medhub. Uh, gelef tussen de uh, imams, maar niet volgens uh, de mashhoor. De Mashhoor is er geen gelef. Machoor zegt, er zijn ook voor Jumua. En daarom zal sur, dat was uitgesloten, hebben we gezegd. Want hij zegt, er is een specifieke bewijs daarvoor, want er is overgeleverd in Muatta, van de hadith van Ibn Umar, anhumar, dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam zei, Bilal roept in de nacht, dus eet en drink, totdat jullie de roeping horen van Ibn Umar. Ummi Maktoum Roeping bedoelt profeet azan ermee Dus vroeger deed Bilal en Ibn Umm Maktoum Is een sahabi Deze twee deden de azan Bilal deed hem als eerste En daarna deed Ibn uh, Ummi Maktoum Tweede azan De eerste azan Dat was vanaf een zesde deel, laatste zesde deel van de nacht de Bilalit. En Ibn Om um Maktoum deed het. Als de Fajr daadwerkelijk was ingegaan. En daarna zegt hij. Het is mustahab. Voor de Munfarid. Moon Munfarid moon is diegene die alleen bidt. Dus diegene die niet met Jamaa bidt. Het is mustahab voor de Munfarid. Als hij een reiziger is. Dat hij er zijn voor zichzelf doet vanwege de hadith van Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu. Waarom zegt hij dit? Want in de madhab is het niet mendoob. Weet ik niet. Het is mendoob. De azen is sunnah, maar zoals hij zei, in de plekken waar het normaal is dat mensen samen komen om te bidden, dus in moskeeën, moskee. En diegenen die azen doen, ze, ze verwachten nog en ze hebben hoop dat er nog iemand komt mee bidden. Dan is azen sunnah. Maar stel je voor, je bent in een huis. En je gaat azen doen ...een doen en je weet niemand gaat komen en je verwacht ook niemand. Dan is zijn geen sunnah. Volgens de maatshoor in de midden. Maar als jij alleen bent... ...dit geldt ook als je alleen thuis bent, dan hoef je geen zijn te doen, want je verwacht niemand. Maar, maar behalve in de moskee, een plek die is gemaakt dat mensen samenkomen om te bidden... ...daar is het sunnah, want dat is de wijsheid van zijn. want waarom doe je anders azen? En dit is wat uh, de, de bekende mening in de mezheb is. Uh, maar als je alleen bent, je bent reiziger. Wat houdt reiziger in? Het is dat je buiten de stad bent. Niet uh, de wettelijke reiziger van 80 kilometer. Maar je bent even naar het platteland gegaan. Of je bent uh, met de auto buiten de stad gegaan. Bijvoorbeeld naar een uh, boerderij. Of naar de bos. Of je bent uh, naar een vriendin of vriend gegaan. Die woont... In een stadje, buiten dus of toerisme maakt niet uit en je gaat alleen bidden, of bent een groepje die geen andere mensen verwachten, dan is het sunnah voor jezelf om zijn te doen en dan zegt hij waarom? Omdat vanwege de hadith van Abi Sa'id al khudri radiyallahu anhu dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen hem zei: Ik zie dat jij houdt van veehouden en in het platteland zijn. Badia. Als jij dan met, jou, met jouw schapen bent in jouw platteland en jij doet er zijn, hef dan die stem op, want al datgene wat jouw er zijn hoort, of het nou een djinn is of een mens of iets anders, zij zullen allemaal voor jou getuigen dat jij er zijn hebt gedaan op jouw mukheer. في حديثي الموضة. تطهير إصداء لخن فن... لخن الشيخ الأبي الأزاري. زين عند رأث لخ المختصر خليل. Ja, dat gaan we volgende les behandelen. We gaan we volgende les behandelen? Hij zegt in zijn uitleg op Khalil: Dus het is sunnah voor iedere moskee om er zijn te doen. Ook al staan de moskeeën tegenover elkaar en het is van Kifaya op iedere streek. Dat had ik al verteld. Dit geldt dus voor de jamaa die hoopt dat andere mensen bijkomen om te bidden. Heb ik ook al verteld. Plekken waar er gezamenlijk gebeden wordt en men verwacht geen andere mensen. Dan is het niet mijn doel voor hen om er zijn te doen. Of voor de individu die geen reiziger is. Over dat as-salatu khairun min en naam. Twee keer zeg je dat. Dat is ook als je reiziger bent en je doet er dan moet je dat ook uh, zeggen. Terwijl er is niemand, jij bent wakker en er is niemand om je heen. Waarom zeg je, uh, hoor je dat alsnog te zeggen om jezelf te motiveren? Hij zegt, waarom is het niet toegestaan om er zijn te doen? Voordat de uh, gebedstijd is ingegaan. Hij zegt omdat het dan een leugen is. Want je zegt uh, tijd is ingegaan maar de tijd is nog niet ingegaan. Het is verplicht om het dan te herhalen op tijd als zij nog niet hebben gebeden. Als zij al hebben gebeden dan hoeven ze het niet in te halen. Als ze erachter komen dat ze de eren en het gebed voor de tijd gedaan hebben. Dan is het wel dat ze, de, dat ze en het gebed en de eren opnieuw doen. Dat heb ik ook al verteld. Het is haram om er zijn te doen. Dus de eerste er zijn van sub voor 1, zesde de uh, laatste zesde deel van sub. Uh, van, Het uh, van is haram. Oké, gaan we nu de de hadith behandelen die die over de adana hebben gesproken. Ten eerste de, de adhan die is voorgeschreven na, sommigen zeiden toen de Profeet sallallahu alayhi wa sallam uh, mi'raj heeft gedaan en anderen hebben gezegd uh, voor de Hijra, anderen zeiden een jaar na de Hijra. Maar de bekendste mening is dat de azaan uh, gelegaliseerd is Eerste jaar na hijjara van de profeet Sallallahu alaihi wa sallam Oké, okay, hoe is het voorgeschreven? Ten eerste, de sahaba kwamen bij elkaar. Gewoon, ze wisten van, rond deze tijd gaan we nu bidden. Zonder dat er een was, zonder iets. En dan gingen ze bidden. En toen, op een gegeven moment, uh, gingen ze daarover praten van, we moeten, we moeten proberen om iets te, te doen. Om gebedstijd duidelijk te maken. Toen zei één: laten we een, uh, hoe noem je dat? in Arabisch so, Naqus is the bell. die bel, die grote bel van de christenen bij de kerk, hoe noem je dat? niet die klok maar die bel die je hoort nee niet de die bel, die bel gaan we zo lang trekken een ding ding Kerkenbel, ik weet niet of het kerkenbel is. In ieder geval, in Arabisch noemen we napos. Trek aan die taal. En dan zie je die... Dus sommige sahabie zeiden, kom laten we dat gebruiken. Andere zeiden, nee, kom we gaan de horen gebruiken van joden. Joden die gaan blazen in zo'n horen en dan maakt ze zo'n geluid. En toen, één sahabie kwam die dag. En die zei, ik heb iets gedroomd. Ik zag een man in groene kleren, hele mooie kleren. Hij zei, het was tussen mijn slaap en mijn wakker zijn. Hij zei, en als ik zou zeggen, uh, ik was niet aan het slapen, dan, dan zou het gewoon daarop lijken. Ik zag een man, in uh, mooie groene kleren, en die begon zijn te doen. Hij zei, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zei hij de azan. En toen kwam de profeet, heeft hij, hem, heeft hij dat aan de profeet verteld... En toen kwam Omar ibn Khattab, hij zei, ik heb dat zelf ook gedroomd, alleen hij is mij voor gegaan. En toen zei de profeet, dit is, uh, en toen heeft Allah openbaring uh, gestuurd en heeft dat bevestigd. Dus zo is de azan vastgesteld. Het is makro om azijn te doen voor gemiste gebeden. Dus gebeden die je hebt gemist en je gaat opnieuw bidden hoef je geen azijn daarvoor te doen. Want tijd is voorbij, voor wat ga je tijd? En uh, er is een hadith daarover geoverleefd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En uh, hij was met de sahaba en hij zei tegen radiallahu anhu. Ze waren op reis en toen gingen ze stoppen. Toen zei hij tegen de, zei de profeet waal, tegen Bilal, sta jij op de wacht en maak ons wakker voor feiten. En dus zij gingen allemaal slapen en Bilal die ging op de wacht staan. En toen Bilal hij kreeg slaap, is hij in slaap gevallen. Daarna bleven ze slapen totdat de hitte van de zon hen wakker had gemaakt. En toen stond de profeet sallallahu wa sallam gegrokken op. En toen zei uh, Bilal tegen de profeet. Uh, dus, ik ben niet wakker geworden voor dezelfde reden als dat u niet wakker bent geworden. Dus slaap. Toen zei de profeet sallallahu alayhi tegen sallam tegen hun het doen. betekent kom, kom we gaan vertrekken Dus we gaan even vertrekken voordat we gaan bidden want in deze, want ze hadden naast een rivier, ze geslapen, in deze rivier is een duivel. Dus ze gingen een beetje uh, lopen, en toen zei de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen ik kama. en toen heeft de profeet gebeden, subh. En toen ze klaar waren met het gebed, zei de profeet tegen hun, als iemand zijn gebed vergeet, dan moet hij het bidden als hij het herinnert. وانت الله سبحانه وتعالى جاي انزموك واقم الصلاه الصلاه لذكري ان فرغت het gebeut om mij te herinneren بذات hierin is dat de En ook de hadith van uh, Abi Sa'id al khudri toen de profeet, toen ze waren omsingeld door de Ahzab, en, en ze waren bezig met het graven van de uh, Gandak, uh, hun loopgraaf. En toen, omdat ze in staat waren van de oorlog, hebben ze door en Asad en Maghrib en Isha niet kunnen bidden. En toen gingen ze al deze gebeden inhalen, hebben ze alleen ikama gedaan. Deze bevijsvoeding de Qadi Abdelwahab in zijn boek Ishraf En het is makkelijk om azijn te doen voor het gebed in de tijd. Dus je bent te laat, je bent in de tijd, Dan mag je geen azijn doen, want het is niet tijd van dat gebed Oké, okay, waarom is de azan verplicht op iedere streek? Ja, dus als zij het allemaal niet doen, zijn ze zondig. Omdat het was de norm bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Als hij oorlog ging voeren en hij ging een streek aanvallen, ging hij wachten totdat de gebedstijd was. En dan ging hij wachten, zullen ze azan doen of niet? Als ze azan doen, betekent ze zijn moslims. Als ze geen azan deden, betekent ze, ze waren geen moslims. En dan ging ze aanvallen. Dus het is verplicht om er zijn te doen zodat je laat zien shaa'a'il islam laat teken van islam zien aan anderen. Overgeleverd door Imam Bukhari en moslim. Waarom is het haram om uh, voor de tijd Azan te doen, praktijk van de ulama in Medina? Uh, ik bedoel dus de Azijn uit uh, dring subh. Waarom? Waarom zubh kun je wel voor tijd doen? Vanwege de praktijk van de ulama van Medina. Het was altijd zo daar. En de hadith dat de profeet zei. Uh, die ik eerder uh, had uh, genoemd Bila doet azaan in de nacht eet en drink totdat Ibn Umm Maktoum azaan doet Imam Malik deze uh, hadith is overgelezen in af van Imam Malik Oké, okay, waarom Allahu Akbar in azaan zeggen we Akbar, Allahu Akbar twee keer zeggen we niet vier keer en ashaadu an la ilaha illallah. Zeggen we alla, ilaha illallah, al dubbel. Eerst en dan herhaal je het herha herha nog een keer. De bewijs daarvoor is de praktijk van de ulama in Medina. Want azan, dat deden ze vanaf de tijd van de profeet. En mensen gaan het niet vergeten, want je doet het uh, vijf keer per dag. عند رس زينوك اذن هيتغليت انها جيتك هم زخ الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا على على الفلاح Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Overgeleverd door imam muslim. Er zijn andere overleveringen die anders zijn. Maar waarom zijn die sterker? Want... Amal al Medina is qat'i. En die anderen zijn van niet. Qat'i absoluut, zeker weten. Want vijf keer per dag van de tijd van de profeet kan niet dat dus, uh, ze fout gaan maken. En die ahadith zijn... Zannie Dus iets wat gaat is, is sterker dan Zannie Daarom is Amir Ahl Madinah sterker dan Hadith 1 En de bewijs als je tweede keer herhaalt dat je het hader zegt Is de Hadith van Abi Mahdora overgeleverd door imam Abu Dawood En imam Nasa'i en het is gewoon de praktijk van de ulama van Medina. En uh, de volgende keer gaan we in Zallah, volgende leus, gaan we spreken over de fouten die gedaan worden in Aden, of waarvoor je moet oppassen. Uh, je mag zo hard voor de man. Uh, hij moet zo hard hij kan. Ja, dus die andere doe je het luidst wat je kan, en tweede doe je wat zachter. En de zelf hebben ook overgeleverd dat. Uh, de Zelf hebben gezegd, zoals zijn zo zei Mousseib hij Riallahan. Hij zei, als je dus als je ergens bent in een park of zo, helemaal alleen buiten de stad, en je doet er zijn. Hij zegt als je bidt zonder zijn, dan, dan bid er aan je rechterkant en linkerkant een engel. Met jou mee, ze volgen jou. Maar als je er zijn doet en, en je bidt, dan bidden achter jou zoveel engelen als bergen eh, groot. Dus zoveel in hoeveelheid. Dat is iets om over na te denken. Als je gaat bidden dat je weet dat je engelen leidt. Die eer die je krijgt van Allah. Ik wil zeggen dat ik het wa Ik